Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kolmees probeert het vastgelopen overleg over een pensioenakkoord vlot te trekken. Hij ging vanmiddag op bezoek bij PVDA-leider Ascher en spreekt binnenkort met GroenLinks-leider Klaver. Kolmees hoopt dat de vakbonden weer aan tafel komen als hij overeenstemming kan bereiken met de linkse oppositie. Ook voor een meerderheid in de Eerste Kamer heeft Kolmees steun nodig. Twee mannen achter een zogenoemde vergismoord in Utrecht zijn tot 26 jaar cel veroordeeld. Ook moeten ze de nabestaanden een schadevergoeding van ruim 300.000 euro betalen. De twee schoten in 2017 een man dood in een portiek in de wijk Overvecht. Maar dat bleek niet het beoogde slachtoffer te zijn. Twee handlangers hebben zeven en tien jaar cel gekregen.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 Het vormen van een coalitie wordt een ingewikkelde klus, omdat er waarschijnlijk vier of vijf partijen nodig zijn. Een van de opties is Forum voor Democratie, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Het salaris van Matthijs van Nieuwkerk valt binnen de regels, dat zegt de NPO. De presentator valt onder een uitzonderingsregel, waardoor hij een van de weinigen bij de publieke omroep is die meer verdient dan een minister. Naast de wereld draait door gaat Van Nieuwkerk nu ook de college-tour presenteren. Maar berichten dat hij daardoor boven het afgesproken minimum komt... kloppen volgens de NPO niet. Het weer. In het noordoosten kan wat lichte regen vallen. Verder is het vanavond en vannacht overwegend droog. Minimaal rond 4 graden. Morgen eerst veel bewolking. In de loop van de dag wat meer zon. Bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4. Amsterdam richting Den Haag voor knopen de hoek is de vertraging 10 minuten. Het komt er een ongeluk, één rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heiloo een kwartier vertraging. De N242, Alkmaar richting Middenmeer voor omval 6 minuten. De N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de Ring van Amsterdam en, Broek en Waterland 6 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Listen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 niet. En dus, dus waarschijnlijk is het morgen weer, weer hetzelfde lied. Hey, De tekst hoort op hetzelfde leer en dezelfde beat Mijn soort van gouden verp op blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar de dus moet niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje slikken. Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt. www.zfmzandvoort.nl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 Fly around in circles waiting as my heart drops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 Je weet niet wat ik heb mij Ik te Ik to do 6 I will